In Londen, een olympisch uh, project. Waarom vinden die mensen daar in West Ham uh, dat, dat wel een goed idee? Mm -hmm. Nou, ze krijgen een fantastisch winkelcentrum om de hoek. Dat is mooi. Dat huh? is een, een dagbesteding. Hè? Zeker als je niet zoveel te doen hebt overdag. Uh, maar het levert vooral ook heel veel banen. Huh. Dat is de keer. Banen. Number one, priority. Jobs. Daarna is er nog een heel vastgoedmodel en, uh, en weet ik het allemaal niet. Maar... Jobs. Ja. Huh? Wijs maar in Nederland de eerste gebiedsontwikkeling aan waar op nummer 1 staat, banen. Hmm. Zelfs hier, hier op Zuid krijgen ze niet voor elkaar om dat op nummer 1 te zetten. Er hmm. moet ook een grondexploitatie gedraaid worden. Hmm. Ja, dus wat aanzien. Krijg je, wat, wat krijg je dan? Je hebt een wethouder die zich bezighoudt met stadsontwikkeling, ongrijpelijk ordening van fondszaken. En je hebt een wethouder economische zaken. Ja, en die dus economische zaken. zaken, die weet wel dat banen goed zijn. Ja. Alleen de wethouder economische zaken is altijd een beetje de sukkel. Die heeft de kleinste dienst, de kleinste budget. Want ja... Um, uh, iedereen weet wel dat het moet, maar het levert niet direct wat op.